Het is vijf uur, Jeroen Jeppkema met het NOS-journaal. België zit vandaag precies een jaar zonder een volwaardige regering. Op 22 april vorig jaar trok de coalitiepartij Open VLD... zich terug uit het kabinet van premier Leterme. Vier dagen later, op de 26e, aanvaarde de Belgische koning het ontslag. Sindsdien is de regering van terme demissionair. In juni waren er verkiezingen. Die werden gewonnen door de Vlaams-nationalistische N-VA... en de Franstalige Socialisten.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 Op de grens van Thailand en Cambodja hebben militairen uit de twee landen elkaar opnieuw beschoten. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn en wie er is begonnen met schieten. Eerder dit jaar was het ook al enkele weken onrustig in het grensgebied. Het conflict draait om een eeuwenoude hindoeïstische tempel. Beide landen maken er aanspraak op. In de jaren zestig is de tempel door de VN toegewezen aan Cambodja, maar Thailand heeft dat nooit geaccepteerd. Het weer. Overdag is er veel zon, maar in de middag ontstaan er ook stapelwolken... met een kleine kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. Tijdens het paasweekend is het weer volop zonnig en het blijft warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik ben te bereiken op 0800 1121. Of als je wil via nachtsuster apenstaartje omroepmax.nl. Of via Twitter, via Apenstaatje Nachtzuster. Of op de chat, daar kun je meepraten tijdens dit programma. En die vind je via www.nachtzuster.net. En waarom moet je me bereiken? Nou, ik heb je hulp nodig. Vragen en antwoorden, daar draait dit programma om. En er staan nog wat vragen open, dus uh, mocht je een antwoord weten... bel dan even naar 0800 1121 of probeer een van de andere wegen. Welke vragen hebben we nog een antwoord op nodig, vraag je je misschien af. Nou, dat kan ik je vertellen. George wil graag weten hoeveel kilowattuur een trein verbruikt. En nou heb ik al begrepen dat je dat niet helemaal zo mag zeggen. Maar leg het me nog een keer uit. Maar wel met nummertjes en cijfers erbij, alsjeblieft. Uh, en dan had hij het ook over de helikopter... die naar Libië werd gestuurd met een vliegtuig. Dus de helikopter werd in een vliegtuig geladen. En uh, George denkt, ja, waarom... Een helikopter kan er toch zelf heen vliegen? en Kon hij niet onderweg een paar keer tanken dan? Dat moet toch goedkoper zijn geweest dan de 200.000 euro... die dat vliegtuig kostte om de helikopter daar naartoe te brengen? Uh, Ad wil heel graag meer weten over kinine. Dat zit in Tonic en dat schijnt te helpen tegen een kater. Nou, We hoorden er net al iets over van uh, Frederike... maar misschien heb je nog een aanvulling... Kinine, wat is dat precies en wat doet het dan met alcohol dat je kater er minder van wordt? We weten nu dat het een, uh, een uh, middel tegen koorts was. Maar ja, waarom het dan helpt tegen die kater? 0801121. Paul wil graag weten hoe het zit met het klimaat. Hoe kan het dat het opeens in april zo verrukkelijk zomerweer is? Laat het even weten als je een beetje op de hoogte bent van weersomstandigheden. En um, dan kan ik nog heel even vertellen dat ik nog mis. De crypto van vorige week, ik heb gezegd: je kunt erover mailen. Er is niet één goede oplossing binnengekomen. Dus ik roep hem gewoon nog een keertje. Hier zitten alleen zwangere vrouwen. Hier zitten alleen zwangere vrouwen. Stel je voor, een plek waar een hele verzameling zwangere vrouwen zit. Waar zitten die? Elf letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven. 0800-1121. En je hoeft niet meer te bellen over dat hart onder de riem, hoor. Die is nu echt wel beantwoord. Bovendien, een goed hart is nog best lastig te vinden. Dat zegt Sharky tenminste, als je het allemaal een beetje vertaalt. Een hit, hoor, was dit toch? A Good Heart van Faggelsjarki. I hear a lot of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 Lisa, Ja, goedemorgen. Hallo. ik beter tegen jou zeggen. Nee, we moeten een goeienacht zeggen van de okay, uh, me. ja, voor mij wel, want ik heb nog geen oog dicht gedaan. Nou, zie je wel. En ik ben de nachtzuster, dus ik houd nog even bij de nacht. Maar, uh... Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Nou, jij je had, uh, je vroeg, uh, van je wilde graag een uh, vraag over planten. Ja, oh ja. Nou ja, ik heb er eentje. Het is alleen geen plant, maar het is een bloem. Het gaat over een paardenbloem. Waarom heet een paardenbloem nou eigenlijk een paardenbloem? Ja, ik wil niet weer gewoon een vraag meteen beantwoorden, maar eten paarden die dingen niet? Nee, die vinden het helemaal niet lekker, want Eest ik zit er rondom. Ik zit er rondom de paarden en ook oh. de paardenbloemen. En ik heb er vandaag misschien wel zo'n 200 weggestoken weer. <lacht> ja, want ik vind het wel een mooi gezicht, maar ik wil ze niet in mijn bloementuin hebben. En zeker niet in mijn groentetuin. Nou, dat heb ik nou nooit begrepen. Waarom zet je nou niet gewoon je hele tuin vol met paardenbloemen? <lacht> ik hoef niet verder Ja, dat is <lacht> makkelijk. Dat is wel makkelijk. Ja, ja dat is hartstikke leuk, ja. vrolijk, geel, maar, ze staan lang. Maar vind je nou niet gek? Waarom eet het geen konijnenbloem? De ja, konijnen vinden het veel lekkerder. Dat zou logisch zijn. Wij gingen vroeger inderdaad die bladeren zoeken voor onze konijnen. Ja. Ja. Nou, ik haal de bladeren eraf en die geef ik dan aan de kipjes. Want ik weet niet of die steel van de bloem, dat melk wat eruit komt, oh ja. of dat nou eigenlijk giftig is. Maar kippen eten het ook? De, hè? Je zegt ik geef het aan de kipjes. Oh, sorry hoor. Ik zeg, hè, maar ja, je kan horen waar ik vandaan kom, het platteland natuurlijk. Nee, nee, nee maar je, je, geef je het aan de kippen? Ja, ik geef de bladeren ook aan de kippen. Dat maak ik wel in kleine stukjes, want anders dan, uh, verslikken ze zich soms. Oh, ja. Maar die bloemen haal ik dan wel weg. Die, die, met die knoppen en zo, weet je wel. Die is heel stil. Ja, ik kan me nog herinneren dat wij ook die bloemen niet aan de konijnen mochten geven. Nee, volgens mij is dat iets van giftig. Ja, nou, ja, dat weet en ik ook, ook niet. de ganzen van ons, ja, want wij hebben van die sierganzen... Maar zijn dat? Nee, ja, maar gaan, gaan. Ik moest even denken, hoe heet het ook weer ja, Van de witte. Ja. Maar uh, ja, die zit nou net, net op het nest op een paar eieren, een stuk of wat eieren. Dus we krijgen weer straks van die leuke jonkies, Maar daar geef ah. ik het dus ook maar niet aan. Want ja, ik weet niet of dat nou uh, giftig is. Maar nee, die paarden weten. vinden het niet lekker, want ik geef het aan de paarden, maar die durven het zo weer uit. En jij zit echt, je zit die bladeren, die prop je maar bij die paarden naar binnen. We zijn paardenbloemen, eten, eten, jullie ja, zijn heten. paarden. Ja, etenkring. Terwijl het zou gewoon kipkonijnen-ganse bloemen moeten eten. Ja, ik vind het raar. Ja. ja, mijn man zegt, ja, en waarom heet een madeliefje een madeliefje? Omdat het zo'n lief bloemetje is, misschien? Ja, zou je denken, ja. Maar dan nou, worden het er twee, twee vragen, hè? Maar ja, ik wil nog maar even, ik blijf nog maar even wakker. En dan ga ik gewoon morgen om een uur of achter, dan ga ik wel weer slapen. Of als, oh, jij, nou, als jij thuis bent, dan slaap ja. ik net misschien. Oh, oké. Okay. Nee, dan, da, dat ik het even weet, dan heb ik in ieder geval nog alle tijd om deze vraag beantwoord te krijgen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dus waarom heet een paardenbloem een paardenbloem? Waarom heet een paardenbloem een paardenbloem? Waarom heet een maar liefje? En is een paardenbloem <lacht> ook giftig voor de konijnen? Ja, heel graag. Ik neem de hele bende mee. Dankjewel. Ik hè? ben benieuwd of ik nog iets hoor ervan. Oké. <lacht> oké, okay, okay, okay, dan wens later. ik je nog een fijne nacht. En een hele fijne paasdag alvast. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Doei. He, ja, dat is, uh, dat is een mooie vraag inderdaad. En dan nou had ik dus iemand in het... Uh, dat is ook weer anderhalf uur geleden. Die alles wist van planten. Wie was dat nou ook weer? Mm -hmm, ik zoek het even rustig op. Niet dat ik wel wat aan heb als ik eenmaal kan vertellen wie het was. Want die slaapt natuurlijk al lang. Nou, ik weet het zo even niet meer. Maar goed, er is vast wel iemand die heel veel weet van paardenbloemen... en die kan vertellen waarom die dingen paardenbloemen heten. 0800-1121. Bart. Hoi, goedemorgen, Astrid. Ik heb Goeie een movie. aanvulling op de uh, uh, muziekvraag van uh, van, uh, van Ruud, Ja. Dat ik? Ja. Uh, nou, ik uh, ben zelf ook uh, zeg maar blind. Ik kan wel iets zeggen over muziek, maar ook over uh, andere muzieknotaties... Um, in de middeleeuwen is, um, uh, waren er uh, uh, muzieknotaties die, uh, die eigenlijk met een soort rechthoekjes werden geschreven. Dat waren dus niet de noten die wij nu al uh, kennen. Oh. Dat, en uh, ze hadden ook uh, bepaalde muziek uh, uh, uh, sleutels. En uh, dat had ook nog uh, wel iets te maken met, uh, met het Gregoriaanse. Uh, uh, ja, de Gerguliaanse zang. Goed. En toen uh, <laughs> en toen uh, later uh, Monteverdi en dat soort figuren... die gingen dus uh, eigenlijk al met de notenbalkjes uh, schrijven... Die, die later ook uh, bekend werden. En, uh, maar zij schreven de, de Melodiepartij... en uh, met een soort stemnotatie... Uh, schreven zij de baspartijen eh, uh, uh, op. En eigenlijk iemand als, als Johan Sebastian Bach, ja. Die uh, ja, dat is eigenlijk een van de eerste die, uh, die dus echt de, de muzieknotatie, uh, die ja die later bekend is geworden, uh, heeft uh, heeft uh, ja, heeft genoteerd. En ja. Dus ja, en uh, wat betreft de sleutels, yeah. wat, wat die dame zei, die heeft gelijk. Want als jij, uh, ik heb ook, uh, ja, daar is muziek een klein beetje gestudeerd. Uh, je schrijft gewoon, uh, ja, je schrijft gewoon op de, op de tweede lijn, uh, schrijf je je F-sleutel. En, uh, en op, de, op de onderste lijn, Dus dat is de pianonotatie, dat zijn twee, uh, twee balken, de, de F-sleutel en de, en de, en de G-sleutel. De g sloten en de f En uh, Ja, dan... Ja. Dat, zo is, ja. Dus de F-sleutel... Uh, nee, de G-sleutel... Die, die schrijft je op de tweede lijn van de, ja. van de bovenzichtbalk. Nee, maar de, dat, de volgens mij begreep Hug dat wel. Maar wilde die graag weten hoe die eruit zag. Oh, dat was Hug niet, trouwens. Hoe hij eruit zag? Nee, dat was... Nee. Ja, hoe, hoe de sleutel... Maar dat hebben we al omschreven, dus dat hebben we gehad. Het enige wat ik me nu afvraag in het hele verhaal is... Ik heb nu twee muzieksleutels gezien... Echt uh, zo'n hele mooie, zo, dat, het bekende uh, plaatje van een muzieksleutel. Uh, zo'n zo uh, cirkeltje en dan een lusje ja, boven het, en een ja, haakje ja, onder. Dat, dat, ja, maar weet je als je dat schrijft, dan doe je dat gewoon tsing -tang -tang. dat ja dat, Nou, ik moest wel dat, even dat... weer kijken, ja. Maar, um, uh, die, die, dat weten we nu, maar er is dus ook een soort omgekeerde C... Ja, dat is, dat, dat, is de, dat is de bassleutel. Oh, dat is dat de is, bassleutel, is, dat, dat, ja, een ik was het even is, kwijt. Is die, uh, uh, uh, meisje, dat is de ja. rechter van, oh. van de piano. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat, dat zijn de lage akkoorden van de piano. Oké. Okay. Dat is de bassleutel. En dat is ook dus uh, wat ik zelf gespeeld heb, contrabas en, en, en basgitaar dat, dat is die sleutel. Dat is een omgekeerde C. Nou, duidelijk. Dankjewel. Dus, nou ja, dat is dat. Ja, het is duidelijk. Maar denk dus er zijn heel veel sleutels ja. uh, geweest. Mm. En vooral voor die persoon dus, die, uh, dat zei uh, over het breien... Het is een onmogelijk afschrift, het is onmogelijk moeilijk... Het uh, breiennotenschrift is echt onmogelijk moeilijk. Ja, dat Dan, lijkt dan me moet me je gewoon uh, echt heel uh, veel tijd te steken. Ja. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Dankjewel, Doei. Uh, 0800 -1 -1 -1, als je nog een antwoord weet. Bijvoorbeeld, waarom heet de Paardenbloem de Paardenbloem? Ik, nam, ik loop er nog even doorheen hoor, want er zijn een paar. Ja, dat verhaal van die helikopter, waarom die niet gewoon naar Libië is gevlogen. in plaats van dat er voor 200.000 euro een, een uh, vliegtuig moest komen. waar de helikopter in werd gedouwd en dat ding werd naar Libië gevlogen. Dan had de helikopter zelf ook heen kunnen vliegen. Kon die onderweg niet tanken? Was eigenlijk de vraag van Sjors. Hij had ook vragen over het verbruik van treinen. Hoeveel kilowattuur. En, uh, even kijken hoor. Want dan hebben we volgens mij alles verder beantwoord. Mis ik nou een vraag? Nee hè? Deze kan nog even doornemen. Uh, oh nee, Paul wil heel graag weten hoe het zit met het klimaat. Waarom het in april opeens zo verschrikkelijk warm is. Hoe kan dat? Nou, daar kun je ook nog over bellen. En even kijken, de vraag van Ad. Wat uh, kinine precies doet, waardoor je minder last hebt van een kater. Wat doet dat dan precies? Kinine zit in tonic. En um, de crypto. Hier zitten alleen zwangere vrouwen, is de opgave. Elf letters moet het antwoord uit bestaan. En dat kun je ook doorgeven via 0800-1121. Margreta. Hallo, Dag Hallo. Astrid. Goedenacht, hè? Nou, alweer zo iemand die zo vrolijk is om tien voor half zes. Ja, schat, ik, ik ken jou al van een paar jaar geleden. <laughs> toen had ik toch de postcode gewonnen en hebben daar zo om gelachen. Ik ben Ach. bijna blind. Het is nu nog erger. En toen hebben wij zo gelachen om dat ik het pakketje niet wil hebben, weet je nog? Ja. En toen zei, toen heb je zo, toen zei ik, dat wil ik niet. Toen zei ik, bel mijn zo maar, want ik zie mij niet. Nou, dat bleek dan een fijne verrassing. Ja, precies. Het gaat om het volgende, lieve Astrid. Ik ja. ben zo blij af en toe. Als ik niet kan slapen, doe ik dan deze nacht altijd de radio aan. Het gaat over de kinine. Ja. Mijn vader was China-expert. zo heet dat in het vorige... Nederlands-Indië. Oh. En dat is dan in de bergen. En dat zijn prachtige grote bomen. Heel hoog. En die zijn toen uit Peru naar Nederlands-Indië gebracht. Oh. En de bast, die wordt dan, als de boom heel groot is... en de bloeit dan heeft gebloeid... wordt de bast eraf gehaald. Dan wordt dat geklopt. En al dat poeder dat er van afkomt gaat dan in jutten zakken... En die gaat dan naar de fabriek, kininefabriek in Bandung. En daar wordt dan die witte poeder van gemaakt, die kininepoeder. En tabletjes, kina-tabletjes, kinine-tabletjes. En mijn, wij gingen in het jappenkamp in, en mijn vader gaf ons allemaal een zakje van die witte poeder mee voor het geval dat we koorts kregen en zo. Mm -hmm. En daar hebben we heel veel mensen mee geholpen, Astrid, mm -hmm. heel veel. En ik heb zelf uh, later malaria gekregen. En dit is een natuurmedicijn tegen malaria, China. Met kinine, maar dat weten de mensen nu niet meer. Tegenwoordig is het allemaal synthetisch. En die kinacultuur is nu ook eigenlijk min of meer afgelopen... want er wordt in Indonesië niks meer aan gedaan. Dat wou ik je vertellen. Dat maar... is zo'n mooie cultuur geweest. Met prachtige bomen en zulke goede medicijnen. Maar ja, dat, dat, dat vragen ze ook, is dat... Heeft dat iets te maken, want dat kun je krijgen in tonic, hè? Ja. Of dat is... Maar daar, daar heb ik nooit wat van meegekregen. Maar wel dat de kinine heel goed was tegen koorts en malaria. Maar wat, wat deed jouw vader dan? Die, die stond... Uh... Mijn vader was afgestudeerd uit Wageningen. Ja. En die werd dan daar als administrateur op die onderneming gezet. Dus thee en kinacultuur. En er was... Er waren verschillende ondernemingen, maar van ons was het hoog in de bergen, China en cultuur En als ik dan op vakantie was van de kostschool waar we moesten studeren uit de stad, dan liep ik met mijn vader door die prachtige tuinen met die hoge bomen. Dat is zo'n mooie boom ook. Mm -hmm. En dan heb ik ook gezien hoe dat behandeld werd, hè? dat dat dan geklopt werd, de bast. Ja, dat was een echte fijne, mooie... <tijd> ik vind het een prachtig verhaal. Ja, dat is echt heel blij ben ik dat ik dat net hoorde. Ik denk, oh mijn kina. Daar weet ik iets van. <laughs> ja weet je, kinine is dus echt tegen koorts en malaria. Want dat heb ik gehad ja. na de oorlog. En dat heeft me echt geholpen hoor. Tegenwoordig krijgen ze larium en weet ik het allemaal. En dat is allemaal synthetisch. Maar die kinine, dat was een natuurproduct. Maar als je nu eens een keer koorts hebt, heb je dan nog ergens een zakje met een paar tabletjes of uh, ja, neem je dan een paracetebolletje? Ja, poeder mee. ook de poeder mee. Ja. Maar ook dan, hij kreeg dan ook de poeder en het werd dan in het laboratorium nog een keer bekeken. En we kregen allemaal een groot zakje met die poeder mee. Mm -hmm. Daar heb ik heel veel mensen ook uh, lepeltje kunnen geven met water als ze koortsig waren. En dat verdween dan ook, de ja. koorts. Ja. En dat was het, Riva en ik ben zo blij dat ik je hoor. Hoe is het met de kindertjes? Heel goed, dankjewel. Ja? Ja. Nou, en af en toe dan luister ik naar je en dat vind ik zo leuk. Nou, dan vind maar, ik weer leuk dat jij het leuk blijf vindt. Je komen, blijf je komen als nachtzuster? Nou, dat ik was het zelf wel van plan. Ja, dat dacht ik ook. Maar je weet het nooit in Omroep Land, hè? Nee, je weet niks. niet. Ze gooien dan het denk, zo weer allemaal om. Ik heb zo genoten altijd van je. En het is nu alweer wat slechter, dus ik ben niet altijd op. Maar toevallig, dit hoorde ik dus. Nou, dan hoop ik maar dat je snel weer wat beter bent. En oh, ja, dat je weer dat lekker goed, lieve, donderdagnacht lieve, nacht door kunt waken. Dankjewel, lieve Astrid. Heel veel goeds en fijne paasdagen. Hetzelfde, tot snel. Dag. 0800 1121. Robert. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Waar ga je naartoe? Uh, ik kom. Uh, ja, ik ben onderweg naar mijn baas voor Ik kom uit Noorwegen. Dus, uh... Kom je nu net uit Noorwegen? Ja, oh, net niet sinds, sinds gisteren. dus. Uh... Oh. Maar ik heb uh, mijn oplug afgekoppeld in uh, het Westland en ik, uh, ik, ik ben onderweg naar Winterswijk. Dus, uh... En wat heb je dan vervoerd vanuit Noorwegen? Zalm? Nee, vanuit, nee, nee, vanuit Nederland uh, groenten en kaas. Oh. En, en uh, vis, terug. Nou, zeg ik, oh, ja. vis, ja. Ja. En hoe laat ben je nu thuis straks? Uh, ik ga zo niet even uh, een uurtje drie uur slapen. En dan ben ik uh, tien uur weer in Winterswijk en dan ga ik vandaag naar zo elk weekend... Iets met Winterswijk verstond ik. Waar belde je over? En ik heb ja van de rol die uh, tussen die die de, hoe dit gevlogen wordt. Ja. En ik heb dus mijn zon, ik heb een zoon die zelf bij defensie. Ja. Maar uh, als een vliegtuig, dus die, die uh, de vluchtgegevens, iedere ieder vlucht heeft een eigen nummer. Ja. En je hebt dus ongeveer bodem, bodemstations, uh, radarstations en uh, ja en zo gewoon zijn vliegtuig opstijgt, dan gaat het de gegevens gaat in de computer yeah. en dus van punt A naar B, laten we zeggen van, van, ja, zeg maar vanaf Twente naar Amsterdam. Ja. Yeah. Dan, dan gaat hij over drie drie locaties gaat hij overheen en op iedere locatie uh, komt het vluchtgegeven binnen. Ja. Yeah. En zodoende gaat dus het vliegtuig niet terecht, maar gaat hij dus ietsjes en een of naar rechts. En, oh. uh, en er zit dus een stralen zeg maar, van ongeveer 60 tot 100 uh, kilometer uh, waar zo'n uh, vliegtuig ge gevolgd wordt op dat ene locatie. Het, uh, punt B gaat hij weer naar de, de locatie C. Daar komt hij weer binnen en daar wordt hij weer gevolgd. En sommige uh, bodemstations die nemen af en toe contact met de piloten op, hè, af en toe. Maar de meeste uh, stations die worden gewoon uh, waar vliegtuig binnenkomt in, een, uh, in de locatie, worden hij gevolgd. Die er wel uit is, maar die we doorgeschoven hebben van de volgende locatie. En zo toen is de vlucht nooit recht uit. Het altijd met een boogje links of rechts. Oké, okay, nou ja, ik, ik moet zeggen, je hebt ook een beetje een Noorse verbinding. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dus maar um, uh, de, de strekking van je verhaal was duidelijk. En dankjewel voor het bellen even. Oké. Okay. En een goede reis. Ja, ik wens je een goed weekend en ja. uh, misschien tot de volgende keer. Dat lijkt me altijd een goed idee. Tot dan. Oké, okay, hoi. Hoi. Hoi. -1 -1 -1. En er wordt heel veel gebeld over de crypto. Alleen niemand nog met de goede oplossing. En de opgave luidt, er zitten hier alleen zwangere vrouwen. Er zitten hier alleen zwangere vrouwen. De oplossing moet bestaan uit elf letters. Ik denk, ik geef een tip... Er zitten hier alleen zwangere vrouwen naar een voetbalwedstrijd te kijken. Oeh, dan geef ik toch een hint weg. Joh. Dan hoop ik dat iemand hem nu op weet te lossen. 0800 1121 uh, Henk. Hallo. Hallo. Dat is nou, van die zwangere vrouwen weet ik helemaal niks hoor. Nee, nou, dat geeft niks hoor. Ik hoor, ben zijn, geen uh... voetballiefhebber. Dus. Maar ik kom toch nog even terug op uh, dat vliegen... Die man voor mij die uh, gaf het een heel eind. Het is namelijk zo: de vliegtuigen worden gevolgd enzovoorts. En door de drukte en het aanvliegen van vliegvelden. Maar uh, als ze de oceaan overgaan, bijvoorbeeld, dan ja. vliegen ze ook niet recht. En dat ja. heeft echt te maken met de ronding van de aarde. Ja. Dat is in de scheepvaart ook zo. Als je van Rotterdam naar New York gaat, dan ga je het kraal door. En dan moet je netjes langs de boeien varen. Mm -hmm. Maar op de oceaan, dan vliegen ze ook steeds een andere koers. Dus eigenlijk rond. Dus door de ronding van de aarde. We zijn gewend om te zeggen, de weg tussen twee punten is een rechte lijn. Maar daar gaat dat niet op. En dat is ook met het vliegen. Je vliegt inderdaad met een boog de kortste weg. Oké. Okay. Is dat een beetje overgekomen? Ja, het is helemaal luid en duidelijk overgekomen. Oké, okay. nou dat had ik te melden. Ja, en dat wist, wist je gewoon? Uh, nou, ik heb vroeger gevaren. Oh, oké. Okay. En uh, ja. als jij, jij zit achter de computer, als je ja. nou naar Groot Cirkel varen zoekt, Wat? Groot Cirkel? ...dan kun cirkel? je een een verklaring lezen... Groot cirkel varen? Maar, ja, ik denk dat dat er zo wel in staat. Groot cirkel varen. Oh, maar dat is veel te ingewikkeld vandaag. Ja, dat kan hoor. Dat, dat dacht kan. je al, hè? De maar kortste verbinding... Mij. Even kijken. Uh, de kortste verbinding tussen twee punten. De kortste verbinding tussen twee punten op een bol gemeten over de oppervlakte... is altijd een deel van een groot cirkel. Zo vaart een transatlantisch schip van Southampton naar New York... bij voorkeur over de Grootcirkel die door beide plaatsen loopt. Deze Grootcirkel loopt noordelijk over de Atlantische Oceaan. Op veel wereldkaarten kaarten, lijkt het een enorme omweg. Nadeel van de Grootcirkelroute is dat daar ijsbergen voorkomen. Zoals de Titanic heeft ervaren. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet met vliegen. Dan heb je ook ijsbergen, maar heb je er geen last van. Ja. Okay. Nou, dit is, dat is het dus eigenlijk, er staat beschreven, zoals ze ook vliegen. Ik uh, zie het helemaal luid en duidelijk voor me, ja. Ja? Goh. Nou, dankjewel, zeg. Oké. Okay. En Hopen. vaar je nu nog wel eens in een bootje? Uh, nee hoor. Echt nooit meer? Nou, ik heb vrienden die hebben een jachtje, maar dat is niet het varen wat, wat, nee. uh, wat ik weet. Nee. nee hoor, dat is uh, lang geleden. Nou, maar wel een mooie tijd, gok ik zo. Een hele mooie tijd, ja, ja. Nou, bedankt dat je even belde. Jo, Tot de doei. volgende keer. Doei. Dag. 0800-1121. Um, Henk, nee, die had ik net. Heidi? Ja. Hallo, Dag. hi. Heidi. Zeg, ik heb nog even een aanvulling op die vraag over die Chinese uh, tekens. Daar ja. werd uh, antwoord op gegeven. En, uh, de, de, maar de vraagstelling van die man, uh, dat was onder andere ook van... Uh, waarom kunnen we niet één taal over de hele wereld ja. gaan spreken? Ja. Want het zou veel handiger zijn. Ja. Maar uh, er staat iets over in, in de Bijbel... Oh. Dat dat gewoon niet mogelijk is. Nou ja, maar nee, het staat in de Bijbel natuurlijk de Babylonische spraakverwarring. Ja. Dus daar staat dat we, uh, dat we eigenlijk ooit wel één taal, taal hadden. Ja. En die is door, door God verhinderd, want dat wilde hij niet. Mm -hmm. En toen heeft hij die spraakverwarring gegeven. Dat, we dus, daar zijn, dat is de oorsprong, dat we al die talen gekregen hebben. Oh. Dus wat die, wat die goede man wil, uh, die vraagsteller, dat is weer terug naar één taal... Maar dan zou ik me afvragen wat God dan gaat doen. Want hij wil dat niet. Dus dat, hij, heeft dat, hij heeft daar juist voor gezorgd. Uh, dat er, dat er al die talen gekomen zijn. Nou moet ik eerlijk zeggen, mijn bijbelkennis is waardeloos. Ja. <laughs> maar maar uh, de toren van Babel en de Babylonische spraakvervanging, dat kwam omdat, omdat God boos gemaakt was. Ja. Waar ja. was hij ook alweer boos over? Hij, zij wilden eigenlijk uh, als God gelijk worden, to, eigenlijk tot de hemel oh, opklimmen. Oh ja, dat was Omdat het, dat ze een hele probeerden in de hemel te komen. komen. Ja. En ja. Dat, toen, toen, toen zei hij bij zichzelf, maar dat is de bedoeling niet. Ik zal dat verhinderen ja. en ik zal ze allemaal hun eigen taal geven. Dus ze konden elkaar niet meer verstaan. Maar en, dat, dat en daardoor heeft nu... verspreiden ze zich over de aarde. Ja, maar dat heeft nu al een tijdje geduurd... We ja. hebben een hoop meegemaakt in de tussentijd. We kunnen toch gewoon beloven dat we niet meer zo'n toren bouwen en dat we het nog een keertje van vooraf aanproberen. Uh, ja, maar dan, dan denk ik dat je, omdat dat zo duidelijk uh, uh, uh, uh, de bedoeling van God geweest is, dan gaan we tegen zijn uh, bedoeling in ja. en dan zal het dus ook nooit lukken. Oh. Dat, en dat was dus eigenlijk de aanvulling die ik, die ik daar nog even op wil geven. Okay. En voor degenen die meeluisteren en daar uh, toch in geïnteresseerd zijn en ze hebben een bijbel in huis, dan kun je het terugvinden in Genesis 11. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay. En een goede vrijdag, hè? Ja, ik luister altijd met heel veel plezier naar je programma. Dan kom ik uit de nachtdienst en dat duurt tot vier uur. En dan zet, god, zet ik gelijk de radio aan. Ik moet een uur rijden, dus ik ben nu ook net thuis. Oh, okay. Ik denk, Nou, ik hoorde het en uh, ik denk, dan ga ik gelijk eventjes nog even bellen. Maar wat heb je voor uh, nachtdienst gehad dan? Ik, ik heb nachtdienst gehad, ja. Maar wat voor nachtdienst? Uh, bij de TNT in Zwolle. Oh, Oh jee en uh, heb je heb je een baan <laughs> nog Heidi? <laughs> nog wel. <laughs> oh je zit maar zit je bij die ontslagen of niet? Nee hoor, ze mogen mij uh, niet uitgooien uh, uh, uh, vanwege mijn leeftijd. O, oh, dat, oh, dat is mooi. ik ben 61 jaar en ben al uh, heel veel jaren in dienst, vanaf 1989. Dus uh, ze moeten mij laten zitten tot de eerstvolgende gelegenheid dat ik met prepensioen pensioen kan. Oh, oké. Okay. En, en waar moet je dan helemaal naartoe rijden van Zwolle? Naar Drachten. Oh, jeetje. <laughs> Want ik werkte in Groningen bij ja. De Borst. Ja, ja. En Groningen en Leeuwarden gingen dicht. Ja. En toen had ik de keuze van of naar Zwolle of ontslag nemen. Oh. En ik dacht, nou dan ga ik maar naar Zwolle. Dus dan nu rij je maar heen en weer, dat eind. Ja. Eh. ja, maar goed, het is part-time. Dus het is geen volledige uh, baan, dus dan is dat nog wel te doen. Oké, okay. nou ik zou zeggen, doe je ogen nog even dicht. <laughs> Oké, okay. ik ga slapen. Okay. Tenminste, als het niet door de zon uh, eruit gebrand wordt. Maar goed, dat is dan een goede reden om eruit te komen. Precies. Ik wens je hele fijne Paasdag. <laughs> ja, ja, ja, hetzelfde hoor. Oké, okay. okay. dag. dag. 0800 1121 Henk? Nee, Johan. Oh, hallo Johan. Goedemorgen. Dag, waar belde je over? Uh, over die kinine. Nou, vertel. Kanine die is uh, dus niet een middeltje achteraf om een, een kater weg te werken. Oh. Nee, het, is, het werkt vooraf. Oh. Want als je dan kanine gebruikt, yeah. dan word je doof. En dan yeah. zit je in de kroeg en dan vraagt er iemand jou een beeldje. En dan word je nooit, nooit dronken. <laughs> zo werkt het. Oh, hoe lang zit je al op deze grap, te broeder, Johan? En dan mag van toen ik het hoorde dat je er doof van werd. Ja, nou, dan kun je het ook omdraaien. Dan ja, maar wanneer was het, dat gesprek? Dat is echt handig, gele... nee, nee, hoor, dat is, uh, jij, al anderhalf uur geleden. Nee, dat is half uurtje ja. geleden. Ja, precies. Prachtig, ja. Hè, hè? Ja, Kinini, ja, je wordt er doof van en het helpt tegen een kater. Inderdaad, als je in de kroeg bent, als iemand zegt wil je nog een biertje, dan helpt het. Ja, ja, nee, dit werkt hartstikke goed. En je kunt ook gewoon oordopjes nemen. Ja, dat zou ook. Ja. <laughs> maar nee, maar dat gaat vanzelf. Maar uh, en nog een, uh, een opmerking. Tot vijf uur bellen alleen maar mannen en na vijf uur bellen overwegend vrouwen. Dat is heel opvallend. Ja, dan worden ze wakker, hè? Ik, ik denk het. Dat is niet helemaal waar, trouwens. Nee, maar in, in grote lijnen. Overwegend wel, ja. Ik ja. denk dat de mannen toch meer s'nachts werken. Ja, jullie kunnen daar beter tegen. Sterker Ja, dat zijn wij. Maar het is wel, de, jullie, kunnen, jullie kunnen er beter tegen die nachten. Absoluut. Dat is echt. Ja. Nou, um, Johan, bedankt voor ja. deze geweldige grap. Goed. Bel nogmaals een keer. Doe ik. Oké, okay. doeg. 0800 1121. Dirk. Goedemorgen. Hallo, Dirk. Uh, ik bel voor de paardenbloem. Nou. Oh. Nou, uh, het is zelfs zo dat uh, je kan hem zelf ook heel goed eten Oh. Lekker. Hij is erg zon. Door de sla? Uh, nou ja, je kan hem als sla eten. Ah. Hij heet ook uh, molsla. Oh, echt? is dat paardenbloem? Dat... dat is een paardenbloem. Oh, ja. dat wist ik niet. De molsla. Ja. ja. Wordt eigenlijk door de hele wereld wel. gegeten ook in Griekenland. Eet jij het ook ja. wel eens? Ik eet het ook wel eens, ja. En wat doe je er dan door? Wat is lekker bij de molsla? Nou ja, net als het normale sla. Maar als je er uh, een beetje zoete dingen doorheen doet... Dan ben je een beetje die bittere smaak kwijt. Oh, ze dus smaakt wel bitter. klein beetje, maar je kan het ook gewoon onder water zetten. Een uurtje. <laughs> en dan is het uh, ook weg. Want Heerlijk dat mensen dat weten. Een uurtje onder water zetten tegen de bitterheid. Hey, ja. En uh, Dirk, weet je toevallig ook waarom die een paardenbloem heet? Als de paarden. Nou, lusten? omdat die zo vreselijk gezond is. waar je er heel sterk van. Dus sterk zo sterk van als eigenlijk. een paard. <laughs> ja, ja, het is goed voor je gal en voor je meester. En het. Uh, Heel goed voor de spijsvertering. Er zit vitamine C in. A. <laughs> IJzer. Vooral het. is echt heel gezond. Ah, maar dan is het dus. Uh, uh, dan is het dus uh, ja, dat heb je heel vaak. Hè, dat gezonde dingen dan weer niet. Of dat ge gezonde dingen dan niet heel lekker zijn. Nou, het is best wel heel lekker. Want het is alleen eventjes hoe je het bereidt natuurlijk. Als je er uh, bijvoorbeeld wat ananas bij doet. Net als je dat in je gewone vlaarde kan doen. Dan is het, uh, is het heel lekker. En je kan er ook heel lekker stampels van maken. Net wat uh, op de bijvoorbeeld. Oh, of met asperges heb ik ook vannacht geleerd. Ja, kan ook. Ja, je kan er van alles mee doen. Maar je kan met een heleboel wat we dan nu onkruid noemen, kan je gewoon eten. zoals brandnetels. dat is net als spinatie. Ja. Dat, yeah. dat, dat uh, is ook heel gezond en lekker. En daar kun je dan weer uh, thee van braden. Ook. Je kan van, ja, dat kan zelfs ook nog van een paardenbloem hoor, als je dat wil. Paardenbloemthee. Ja hoor. Kan. Het lijkt alleen me een de, beetje bittere thee. Het, het, nee, dat valt mij. Oh. Nee, en oh. uh, alleen de stengel, daar zit dat witte melk in. Ja. En dat is heel bitter. Dat moet je niet eten. En dat is, dat is gewoon niet lekker. Maar de bloem zelf is weer hartstikke zoet. Alleen dan moet je zorgen dat je niet... Dus alleen maar het geel eet en niet, uh, uh, niet het groen. Want daar zit dan vaak een beetje melk in en die is heel bitter. Oké, okay, maar het probleem met die melk is dus dat het bitter is. Niet dat het uh, ongezond is ook. Nou, het is, het is niet echt goed voor je. Oh ja, want het is meestal zo. Dingen, dingen zijn pas echt bitter als uh, de natuur heeft besloten dat we ze niet moeten proeven. Precies, ja. ja, okay. ja, ja. En daarom je dat paard dat natuurlijk ook niet. Want die geeft natuurlijk met engel en al. Ja, en die krijgt iedere keer die bittere uh, melk naar binnen. Want als je zo'n ding openbreekt, dan zie je ook dat er best wel veel van die melk uitkomt. Oh, ja, dat is best die... wel heel logisch. Een paard eigenlijk... heeft natuurlijk een grote mond. Die hapt meteen ja. in één keer. Die stengel erbij ja, weg. En, die, en dat konijntje, dat eet alleen de een paard. Ja, die, die zit een beetje aan de en zijkant te ten... knagen. Ja, die knagen er gewoon lekker omheen. <laughs> uh, dat gaat hartstikke goed. Ja. Nou, maar je kan echt uh, ook voor mensen die bijvoorbeeld weinig geld te besteden hebben... Uh, die kunnen er eens over nadenken om uh, dat soort dingen. Je kan natuurlijk, ja, die, die vloeien overal vanzelf, zoals Maar je hebt ook heel veel medicijnen die je gewoon van die... Van die planten kan maken. En iemand vertelde me ooit in dit programma dat je uh, brandnetel kunt plukken als je op het moment dat je plukt inademt. Dat je, je dat niet prikt. Nou, maar een brandnetel kun je nooit als je hem maar goed plukt. Je moet hem vanaf onder pakken, zeg maar, en dan kan je die je nooit prikken. Ja. Die, die priknaapjes die zitten aan de bovenkant van het blad, maar je kan zo'n brandnetel kan zo afplukken. Oké. Okay. Geen probleem. Alleen je moet een mannelijke plant hebben. Oh, ja. Dat ga je zien. Dat er, daar zitten Doordat die... hij omgekeerd op de wc zit. Ja, ook. Maar dat hangt van die, van die, van die, van die, van die zaadtakjes uh, aan de bovenkant. Soms zie je van brandnetels. die brandnetels, die, die, uh, die hebben helemaal geen zaadtakjes. Die anderen hebben aan de bovenkant van die soort, soort mensen zaten die, die je niet hebt. Okay. En als je dan prikt ja. in de buurt van brandnetels, staan altijd dovennetels. Ja, dan kun je even eroverheen wrijven en dan gaat het weer ja. over. Vandaar brand en doven. Hè? Ja, doven van de brand. Ja. ja, ja. He, nou... Dat vind je ook bijna bij alle klanten. Wat? Nee, dat, dat, alle ze, dat, ze, dat, ze, dat ze hun tegenpol in de buurt hebben. Ja, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, ja hartstikke okay. goed. Oké. Okay. Fijne dag nou, nog, ja. hè? Hetzelfde. Oké, okay, dag. Ja. 0800 1121. Ehm um, Dirk had ik volgens mij net aan de telefoon. Rob? Ja? Hallo? Ben ik aan de beurt. Nou, ja, of je moet zeggen, ik wacht nog even. Ik verstond die andere man helemaal niet. Het leek net of de hapjes uit waren. Oh, dat is een raar praatje. Want ja, ik, ik verstond vond, hem wel. Ik, ik hoorde had, had, had zo. Op ja, en ik versta ik jou was. nu heel slecht. Wat? Stij ja. Ik was buiten. Ik was buiten. Was je buiten? Ik was buiten. Oh, was je buiten? Ja, net, net was ik buiten. Nou zit ik weer in de auto. Ja, dit het is, het is een beetje slechte verbinding. We proberen het even, maar ik weet niet of ik het volhoud. Kijk, hey, hey, ik heb hem heel hard staan hoor, mijn, uh, mijn oortje. Ik spreek via het oortje, hè? Oh, dan is dat het, denk ik. Ja, maar even over die paardenbloem. Uh, de, de, de, de blad van hem is heel goed, hoor dat ik wel. En uh, de bittere stof is ook heel goed. Oh. Want onze smaakpapillen zijn verpest door allerlei uh, uh, zeg maar, kunststoffen smaken en gaan maar door. Maar die paderbloemen, het bitterstof is heel goed. Het is wel even bitter, maar het is goed. Bitterstof maakt nou, in je hart gezond, hè, bitterheid. Maar, maar die wortel van de paardenbloem, kan je me verstaan? Ja, nou niet heel goed. Die wortel van die paardenbloem, <laughs> Ja. Hoi, hè? Ja, zo gaat het goed. Ja, dan moet ik even de motor afzetten. Jongen, jongen, jongen. Ja, het, het heeft wel voet in aarde, zo'n optreden op radio 1. Nou, hoor je mij nou bij? Ik heb de motor afgezet. Ja? Je mij? Ja, en nu moet je even het oortje nog afkoppelen doen? Hé, hey, dat kan niet, want dan zit ik met een rotting aan mijn oor. Ja, maar je staat toch stil? Ja, maar dan. dan wacht even, dan zal ik hem even streamen. Ja. Echt, dat duurt niet. <lacht> Ach, gosh. oh Hij doet zo zijn best. Nee, dan ga ik hem snel terugbellen. Even kijken, hoor. wie was het Rob? Ach, hij doet zo zijn best om het allemaal uit te kunnen leggen. Hier, 062. Ik zal het nummer niet op de radio noemen. Hij is al zo druk. Ach, wat zou hij nu doen? Zou hij denken, stikt de maar in en alles weer inpluggen en doorrijden? Of zit hij nu naast zijn telefoon te wachten? Ach, oh, is het gesprek. Dus een vrouw aan het bellen, weet je wat mij nou gebeurt? Ach, hij had nog een antwoord over de paardenbloem. Ja, ik uh, minst, ik zie uh, 17 minuten nog te gaan in deze aflevering. En ik heb toch wel een paar vragen die ik heel graag nog beantwoord wil hebben. Maar er wordt niet echt op gebeld. Um, zo wil Paul graag weten, het verhaal april doet wat hij wil. Hoe kan dat? Hoe kan het dat het opeens zomer lijkt... terwijl het nog niet eens eind april is? Wat is daar aan de hand met het klimaat dat het nu opeens zo prachtig weer is? 0800 1121. En ik wil zo, zo graag een antwoord op die vraag van Joris. Die wilde graag weten, er moest een helikopter naar Libië. En daar is toen een vliegtuig voor gehuurd aan 200.000 euro waar de helikopter ingezet is en uh, um, even kijken. Shores die vroeg heel terecht van ja waarom niet gewoon die helikopter daarheen vliegen. Hij kan toch onderweg een paar keer stoppen om te tanken. Nou en verder hadden we nog um, uh, de vraag ook van Shores hoeveel kilowattuur een trein verbruikt. Dus mocht je dat toevallig weten, bel dan ook even naar 0800 1121. Rob ben je er nou weer. Ach Rob die zit natuurlijk te vechten met zijn met zijn oortje. Hij heeft nog nooit die telefoon van het oortje gehaald. Die, te die telefoon is nog gewoon helemaal schoon. Er zit nog helemaal geen speeksel in het... Uh, insprekdingetje, Omdat hij altijd dat oortje gebruikt. Nou. Uh, joh, we hebben nog 15 minuten. Rob? Daar ben ik weer. Ja, doet hij het nu? Ja, ik hoor je mij nou duidelijk. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het met het oortje beter was. Nou, ik heb het oortje nu nog in. Oh. Dan ligt het daaraan. Nou, daar, ik heb hem net afgezet, maar dan ben ik jullie kwijt. Ja, dat merkten we. Nou, ja. Rob, als je nu gewoon, geef mij gewoon antwoord. Hou ik mijn mond even, dat stoort sowieso al een stuk minder. Ja, ik heb het over die paardboemwortel, hè. Ja. Die is ook heel erg goed. Die deed ik altijd in de soep. Die schoon en dan uh, deed hij die door de soep altijd lekker. Paardboemwortel. Dat was het. Nou, ja, er zijn er wat over brandwetel. Dat prikken van die er zit mierenzuur in, hè. Wat mierenzuur. Mierenzuur. mierenzuur. Mierenzuur, ja. En dat ja. is heel erg goed tegen jicht, tegen, hoe noem je dat? Tegen je handen, van uh, die, die, die, die bokkelhand. Weet je wel, hoe heet het ook alweer? Ja, weet ik niet. Uh, Rupa, ja, tegen Runa. Oh, oké, okay, ja. Er zit mierenzuur in en dat is heel erg goed. Maar ja, <laughs> ja. <laughs> dit is heel grappig dat je nu gaat schreeuwen waar het niet echt beter van wordt. Maar uh, dan, dan, uh, uh, dan prikt het wel, dan heb je wel jeuk, maar dan heb je minder reuma. Ja, maar het is tegen reumen, hè? Goed. Ja. ja, ik snap Omdat het. het zit in en het zit in bijen ook en in mieren zit ook uh, da, da, uh, dezelfde stoffen in. Oké, okay, dus je moet je laten steken door mieren en bijen en door ja, brandnetels ja, ja. en dat helpt tegen de reuma. Ja ook, ja, ook. Ook nou. is heel erg goed, maar de hele hoop zijn bang. En, en alles wat pijn doet in al. Alle... Ja. Je, nou, bij vlagen Rob. Ik dank je hartelijk voor het proberen, maar ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. Oké. Okay. Oké, okay, dag Rob. Nou, Doei. Doeg, bedankt. Nou, hij heeft het in ieder geval met heel veel overtuiging geprobeerd. En uh, oortje in, oortje uit, auto aan, auto uit. En we gaan het nu uh, eventjes uh, even, even kijken wat ik nog heb hoor. Want uh, ik zit nog een beetje met die crypto. Die uh, zou natuurlijk nog opgelost kunnen worden. Er zitten hier alleen zwangere vrouwen naar een voetbalwedstrijd te kijken. Elf letters moeten de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800 1121. En uh, Paul die, uh, die wil dus nog graag weten waarom het zo lekker weer is rond deze tijd. Hoe kan dat? Nou, daar moet toch ook nog iemand een oplossing op kunnen geven de komende tien minuten. Dat moet toch gewoon nog voor elkaar te boksen zijn. En die vragen van George, hè? hoeveel kilowattuur verbruikt een trein? En waarom is die helikopter naar Libië niet gewoon naar, naar uh, Libië gevlogen... maar werd die met een vliegtuig gebracht? Zijn er vragen die nog openstaan, dus kun je me verder helpen? Bel dan nu even naar 0800-1121. Corrie? Hallo. Hallo. Ik spreek met... Als Frithjof spreekt met Corrie van Ette in heen zoetermeer. Ja. Ik wilde even vragen over dromen. Ja. Hoe komt het dat als je droomt iedere nacht weer dat ze altijd van ernstige aard zijn? Je droomt nooit vrolijk. Ik heb dan meerdere mensen gevraagd en dat is voor iedereen zo. Maar ik heb er erg veel last van. Is er aan dromen iets te doen? Ja, maar Corrie droom ja iedere nacht slecht. Ja. Want, want uh, het is namelijk zo dat mensen zowel positief... Ja, ik weet heel veel van dromen. Ik heb een paar droomuitzendingen gemaakt. Maar mensen, mensen dromen positief en negatief. Maar negatief maakt meer indruk... waardoor het beter blijft hangen. Vreselijk, ja. Ja, maar is het zo erg? Ja, het is heel erg. En de dokter wil geen tabletjes geven... Dat, dat ik dan... Ja, maar de Schachter dromen... De... Slapen. Maar waar droom je dan van? Hè? Huh? Waar droom je van, nou, Corrie? Dingen, er gebeurt altijd iets ernstigs. Uh, dat er iets met mijn dochter is. Of, of, of met mezelf. En dan kom ik helemaal bezweet. kom ik wakker. Ja. en ik vreselijk bezweet. En maak je je overdag ook vaak zorgen? Nee, nee. Dat is het hem juist ook. Overdag heb ik geen zorgen. Oh, corrie toch. En is het dan, is het, um, als je dan droomt, het is een naar voorbeeld, maar als je dan droomt dat je dochter iets overkomt? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. en wat, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je zo'n ongeluk, of, of, of precies de hele tijd niet meer. Ja. Dan kom ik ben zelf al een oude dame ja. en ik, uh, ik lig veel op bed. Hè? Ik ben eigenlijk bedpatiënt. Ja. Ik zit ook in een bejaardenhuis. En ja, of dat nou allemaal daar invloed op heeft. En wat deed je voordat je het bejaardentehuis in ging, Corrie? Buitenhagen. In Zoetermeer. En toen redde Heel je erken. jezelf nog? He? Redde je jezelf toen nog? Ja hoor, want uh, je bent hier helemaal verzorgd. Ja, en ja, nu, uh, nu gaat het allemaal goed en word je verzorgd. Ja, ja nu wel. Ja. toen ik alleen woonde, ging dat niet meer. En toen je alleen woonde, droomde je toen ook al zo? Ja. Oh. Dat heb ik al lang. Ja, dat heb ik al lang. Ja. Maar ik denk, misschien is er iemand die daar iets van weet, die er iets aan gedaan heeft, die dat dus ook had. Ja, maar het komt altijd ergens vandaan. Hè? Dus als jij, oh. als jij, ja, het komt echt altijd ergens vandaan. Alleen, het is vaak heel goed uit te leggen. We gaan binnenkort gewoon weer een keer een droma-uitzending doen. Oh, ja? Ja, dat doen we gewoon. Oh, dat zou fijn zijn. Nou, dat vond ik zelf ook heel leuk. Ja. En dan bewaar ik je nummer even en dan vraag ik aan onze droomdeskundige of ze je kan helpen. Oh, ja. Is dat een goed idee? Ja. Want je moet even goed voor jezelf bedenken wat dingen betekenen. Dus als je droomt dat je dochter iets overkomt... Juist. Dan, maar dan kan het zijn dat je jezelf machteloos voelt, omdat je misschien wat ouder wordt... Ja. Of en dat je bang bent dat je dingen niet meer zo in je eigen... maar het kan ook zijn dat je uh, dat je, je zorgen maakt over... Ja, maar het zijn nooit prettige dingen. Hè? Nee. Altijd ernstige dingen, ook van vroeger, van mezelf. Oh? Ja, ja ernstige oh. dingen allemaal. Ja, maar dus, dat, dan, da, dan zou je denken dat er ook maar iets in je dagelijks je leven moet zijn. Als je een aan wil dan ja. kan ik dat luisteren natuurlijk. En nou, luisteren, dan gaan we zorgen dat de geven met je praat. Goed. Ik ga je onthouden. En je moet eventjes goed bedenken, wel, iedere keer als je droomt, ja. dat is een goed idee. Iedere keer als je droomt en je wordt ochtends wakker, even opschrijven wat je gedroomd hebt. Goed. Maar dan ja. moet je ook opschrijven wat je voor leuke dingen droomt. Want als je erop gaat letten, ja. zal je zien dat je ook best leuke dingen droomt. Alleen die maken bij jou minder indruk. Ja, in de rug. dat zal ik doen. Oké. Okay. Nou, en dat ik... bewaar ik dan, hè? Ja, heel goed. goed. Dag Astrid. Sterkte en veel nachtrust gewenst. Dag. Dag. Ja, dan heeft ze een vraag gesteld waar we eigenlijk geen antwoord meer op hoeven te hebben. Want dat gaan we een andere keer nog oplossen. Maar je kunt um, nog net even bellen als je wil. In die vijf minuutjes die ik nog heb. Over, um, over de, de, het klimaatverandering en over de treinen. En over de... Even kijken. De helikopter. Peter? Ja, Hallo. Ja, Goedemorgen, Astrid. Dag. Ja, ik ben er nog net even tien minuutjes voor tijd. Ja. Over, over die dromen. Ja. Nou, nou, heb ik, ik ben mezelf ook altijd geïnteresseerd geweest in dromen, en ik denk, uh, en jij weet het misschien al wel beter, mm. omdat uh, je daar een uitzending over gemaakt hebt. Maar uh, kijk, die mensen worden altijd zwetend wakker. Ja. Yeah. Ligt daar niet een oorzaak in, want ze, uh, ze slapen misschien op dat moment te warm. Mm. Hè, zoals yeah. nu is het gewoon, ja, het is gewoon een tropische nacht. Ja. Yeah. Ik heb net even gekeken, 15 graden. Ja, sterker nog, het kan zo zijn dat je uh, dat je goed, niet goed is. Dat je een, ja, nou, een uh, ja. niet, niet goed doorlatende ja. uh, nou, uh, hoe heet ding nou dekbed hebt. En ja, het... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, Kijk, nou, dat is heel goed wat je zegt, want dan ja, voel je je lichamelijk omdat... niet prettig ja. en ga je ook naar dromen. Ja, ja, precies, om het verhaal dus af te maken. Als je dus inderdaad te, te warm slaapt, dan, dan, dan, dan voelt je lichaam je uh, zich niet goed. En ja, en dan, ga je, dan ga je slecht dromen. En dat is een hele goede voor kori, om vast even op te letten. Dat de, de slaapkamer wel goed gelucht is ja, en het beddengoed ja, wel precies, goed. Ja, precies. He, want dat, dat, dat, dat is gewoon, volgens mij is dat de oorzaak. Opeens dacht ik eraan, toen ik die mevrouw hoorde. Ik denk, ja, het is natuurlijk nu ineens ook zo warm. S'nachts. Mensen ja. slapen allemaal nog, op wijze van spreken, uh, met, met, met uh, beddengoed wat uh, midden in de winter hoort. <laughs> Tja, dat is echt warm. Ja, we moeten er nu even aan denken dat ja. we de boel moeten verbouwen. Ja. Ja. Ja, het het is, vier is... dekbed kan er weer uit. Tja. Ja. Het is een het is, cirkeltje 15 graden bij mij hier. Ja. Dus... Maar jij slaapt lekker? Ja, maar uh, ik pas me daar onmiddellijk op aan, want ik ken, die, ik ken die verschijnselen. Nou, heel verstandig. Ik loop al een week in korte broek thuis. <laughs> oh, heerlijk. <laughs> nou, dankjewel voor, okay. uh, voor je poging tot helpen. Ik hoop dat het ja. iets. Uh, Wie iets weet helpt het. Oké, okay, dankjewel hè. Okay, uh. Dag. Dag, dag. Bas, goeienacht. Dank je wel voor het net met Bas. Hallo. Hoi. Ben je aan het ik... wandelen? Nee, ik zit in de auto. Oh, dat klinkt wandelend. Ja, sorry, nee. Als ik maar op wandelen. Hé, maar je rijdt voorzichtig, hè? Ja, heel voorzichtig, Oké. Okay. Ja. Wat kan ik voor je doen? Nou, volgens mij heb ik wel een antwoord op de vraag waarom een paardenbloem een paardenbloem heet. Nou, vertel. Nou, wat er al verteld werd is dat of paarden die paardenbloemen niet lusten. Ja. Dus wat krijg je als een paard in een wei staat? Wat blijft staan? De paardenbloem. Dus volgens mij een bloem die gewoon altijd tussen paarden heeft gestaan. En vandaar dat ze hem, denk ik, de paardenbloem hebben genoemd. Geweldig. Ik, vind, ik weet niet of het waar is, maar ik vind het zo'n prachtige uitleg. Ja, ik, ik, volgens mij is dat gewoon... Ik, ik heb ook ergens achter in mijn hoofd het gevoel dat ik het een keer gehoord heb. Maar ja, volgens mij is dat gewoon de reden. Die, die bloemen stonden altijd in de wei waar de paarden lopen. Want die worden niet gegeten. Dus is dat de paardenbloem. Nou, ik, ik, ik, ik, ik neem hem gewoon aan als waar. Ja, vind ik wel. <laughs> Dank je wel voor je bijdrage. Hey, doei. Goeie reis nog even. Dank je. Hoi. Ja, ik krijg nog zo'n prachtig mailtje van Germa... nog uh, als reactie op de vraag over de toiletbrillen. Waarom uh, er niet speciale toiletbrillen voor mannen zijn... waar ze zeg maar... Um, hun mannelijkheid wat beter kwijt kunnen... zodat ze hem niet vast hoeven te houden. Ja, ik vind het zo lastig om het netjes uit te leggen, maar ik doe mijn best. En Germa schrijft... Mijn neef heeft een toiletbril... waar ze aan de voorkant de bril is onderbroken... En uh, ik heb ze ook wel eens in café- en treintoiletten gezien, schrijft Germa. Neef Martin heeft me uitgelegd dat hij zijn mannelijkheid in of op die opening legt. En bij openbare toiletten doet hij er gewoon een toiletpapiertje tussen voor de hygiëne. En zo, dus zij schrijft daar nog onder. Het was een heel interessant gesprekje met mijn neef. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je dat soort onderwerpen bespreekt, dan heb je in ieder geval een goede band, volgens mij. Nou, dat was daar nog, uh, nog eventjes over... En even kijken, want ik heb nog ergens een antwoord gevonden over de treinen. Maar zo snel kan ik hem natuurlijk weer niet terugvinden, wat jammer is want dan had ik uh, die oplossing nog even mee kunnen geven. Nou, het, het lukt me niet, mocht je nog iets weten... over het aantal kilowattuur dat een trein verbruikt... of waarom de helikopter die naar Libië is gestuurd... met een vliegtuig daar niet zelf naartoe is gevlogen. Of uh, de vraag van Paul over waarom april opeens wel zomer lijkt. Bel me dan, of bel me dan, mail me dan nog even op omroepmax.nl. Misschien kan ik uh, volgende week nog eventjes... aan het begin van de uitzending of misschien iets later... nog even samenvallen wat er aan antwoorden binnenkwam. En dan heb ik Jaap nog aan de telefoon. Hallo Jaap. Hallo. Goedemorgen. Nou, echt, dit is volgens mij de langstdurende crypto ooit. Is dat zo? Ja. Nou, leek me niet zo moeilijk. Nou, mij ook niet. Er zitten hier alleen maar zwangere vrouwen. Waar zitten die dan? Op de persgeburten. Nou, hoe, hoe wist je het zo snel... Nou, die uh, wedstrijd uh, die er later werd uh, bijgevoegd. Oh, toch, hè? En, oh, dan, uh, ik toch, de hè? en de zwangere vrouwen moeten persen, dus uh, perstribune. Je had ook nog een tipje nodig. <laughs> ja, eigenlijk wel. Nou, ik ben ja, wel blij dat het, het je gelukkig is. Ik ingeschakeld, hoor. Wat zei je? Ik ben ook laat ingeschakeld, laat ben ik begonnen met luisteren. Oh, dan, dan, dan is het je, je voor helemaal vergeven. Nou, ik uh, laat je adres achter. Ik zorg dat er een paascadeautje in je brieven beslant. Heel leuk. Dank en wel. Uh, ik heb geen idee wat het is, maar je hebt er vast plezier van. En je hebt okay. in ieder geval de eer. Nog veel plezier met je programma. Ja, dankjewel. Dat uh, okay. is nog 2 minuut 30 en dat is met deze plaat. <laughs> Dag Jaap. Dag, Dag allemaal.